is een eh uh, heel ingewikkeld verschijnsel maar het eenvoudigste woord synoniem dat ik ervoor kan verzinnen dat is moordwoede. Uitzinnige rasernij waarin eh uh, alles wordt vernield. Eh uh, en als je er zo over praat dan kan het eh uh, alleen een hele hoop context ervoor komen natuurlijk. Dan kan het eh uh, de man met oorlogspsychose zijn die op het eh uh, slagveld eh uh, alle voorzichtigheid eh uh, verliest en eh uh, eigenlijk gewoon willen zijn wens op zijn eigen dood afgaat. Maar zoveel mogelijk anderen daarbij omzeep brengt tot aan eh uh, ja uh, wat bekend staat als het als het stereotype van uiterste eh uh, gekte eh uh, een oorvorm achtige die puur destructief is, puur nihilistisch die eh uh, ook eh het, uh, het eigen leven gewone inzet. Het is zoals eh uh, ik is in één van de vele publicaties heb eh uh, gelezen eh uh, de amokmaker is al dood. Eigenlijk, terwijl die eh uh, amok loopt. Eh uh, nou, en dan natuurlijk eh uh, als je dit stereotiep neemt dan rijst er onmiddellijk eh uh, allerlei vragen over de psychologische toestand waarin je dan verkeert als je dat gebeurt. Eh uh, en als je daarnaar gaat kijken, dan zie je omdat eigenlijk al eh uh, nou, zolang als er geschreven literatuur is, er ook anekdotes zijn over eh uh, amok of over over eh uh, plotseling uitbarstende eh uh, moord worden. En als je al die geschiedenissen door de eeuwen heen over incidenten eh uh, achter elkaar zou leggen en het commentaar eh uh, dat erop geleverd is zou bekijken, dan zou je daar een algemeen patroon in denken in in in in zien eh uh, in de zin van dat er al eh uh, van oud bepaalde oorzaken voor worden genoemd dat de, de psychische toestand waarin je dat doet eh uh, eigenlijk altijd hetzelfde is. Maar als je eh uh, nauwkeuriger gaat kijken, dan zie je toch dat eh uh, elke tijd daar zijn eigen betekenissen in heeft gelegd. En dat komt omdat ehm uh, al je het neemt in de beperkte eh uh, betekenis van eh uh, sociaal antisocial gedrag, de uiterste vorm van antisocial gedrag dan is het duidelijk dat je eh uh, dan niet alleen maar hebt over individueel gedrag, maar ook op waar dat gedrag een antwoord op is, dus op de sociale context. En dan zie je dat het in zeer bepaalde eh uh, sociale contexten past dat het met name ook een desintegratieverschijnsel is, een culturele desintegratieverschijnsel dat het zich veel voordoet eh uh, wanneer eh uh, oude waardepatronen voor de val komen of dubbelzinnig zijn geworden en eh uh, ja, dan heb je mensen die daar niet eh uh, uitkomen. Ja, en dan is één van de opties, één van de dingen die dan wordt gedaan eh uh, ja, een oorlog van één tegen allen. Eh uh, en als het gaat om de oorlog van één tegen allen dan duiken er meteen ook allerlei andere namen op, de desperado. Hè, eh uh, de eenling die doorvecht als de anderen al zijn opgehouden, een Rambo figuur, is daar eh uh... Ja, ook een voorbeeld van ehm uh, je komt hem natuurlijk ook tegen in uh, de vendetta in uh, degene die de eh eh uh, eerder van de familie gaat wreken en eh uh, die zichzelf als het ware opoffert. Je komt hem in Japan tegen als de kamikaze piloot in de Tweede Wereldoorlog. En eh uh, als je al die dingen bij elkaar haalt, dan zie je dat het ook niet alleen maar de sociale context is, maar vooral ook de culturele context die me bepalend is hoe dat gedrag eruit ziet in concreto, ja? En eh uh, waarom het wordt gepleegd op een gegeven moment. is het het beste als ik eh uh, is een paar voorvallen achter elkaar zet en daarmee tegelijkertijd eh uh, iets aangeef van hoe je amok eh uh, in bredere zin kunt opvatten, hè, uh, waar het synoniem moordwoede is. En wat het in engere zin is en dan is het eh uh, eigenlijk beperkt tot de Indische Archipel, tot de uh, Maleisië en tot de Filipijnen. Dat heeft ze ook eh uh, het gebied waarin traditionele het woord eh uh, amok eh uh, in de taal voorkwam. Goed, eerst een eh uh, een voorbeeld van eh uh, in in algemene zin. Ik ben eh uh, in het afgelopen jaar eh uh, betrokken geweest, zijdelings betrokken geweest bij twee voorvallen in deze eh uh, richting. Het eerste was het geval van een eh uh, Belgische bankbediende die eh uh, medio vorig jaar eh uh, 7 mensen heeft veroordeeld. Ehm uh, iets over de eh uh, context eh uh, van het geval. Een typisch Belgisch geval zou je zeggen. Eh uh, het gaat om een eh uh, keurige bankbediende van eh uh, de Bankeneraal in Brussel die ehm uh, ja, altijd Stellertje is een altijd keurig eh uh, was geweest. Wel een wapenfanaat. Of nou, een wapenfanaat. Hij zat op een schietvereniging. Ehm uh, hij hield van wapens. Eh uh, verder, hij werkte in Brussel, maar hij kwam uit een kleine klein dorp. Een typisch boerendorp. En ik zei dat straks iets over de eh uh, ja, eh uh, dat dit soort van gevallen zich vaak op de grens van twee culturele werelden afspeelt. En in die zin is hij daarvan een voorbeeld. Hij was getrouwd en eh uh, een maand voordat hij eh uh, deze daad pleegde eh uh, gebeurde er iets eigennaards. Hij nam in het eh uh, geheim Naomi eh uh, 3 maanden eh uh, onbetaald verlof bij zijn baas. En hij lichtte alleen zijn vrouw daarover in. En de reden waarom die datate was, er was nou zei 27 was ie. Maar hij wilde alsnog beroepsrenner worden. En dat was al een tamelijk eigenaardige wens, want eh uh, hij had wel wat gewield rend, maar was er nooit goed in geweest. Hij zette zich aan een eh uh, fanatieke training. Hij uh, gebruikte ook eh uh, middelen daarbij om zijn conditie op te voeren en de chemici kwamen natuurlijk achteraf aanlopen met eh uh, dat die genicalia die hij had ingenomen dat die de oorzaak waren van zijn eh uh, eh uh, aanval. Maar goed, er was eigenlijk veel meer in betrokken, want ehm uh, een week voordat hij deze daad pleegde reed hij eh uh, zijn eerste koers in een nabuur dorp en hij werd er al in de tweede ronde uitgereden en eh uh, nou zijn omgeving zei dat hij daar nogal over inzat en dat hij wat aan het broodder was geslagen. En een dag voordat hij zijn daad pleegde, eh uh, ging hij eh 13 mei aan een koers in zijn geboorteplaats en werd er alweer in de tweede ronde uitgereden. Uh, eh uh, nou, op de ochtend van de, uh, hij had een paar dagen te voeren, had hij een eh uh, een heel geavanceerd jachtgeweer gekocht. Eh uh, zijn vrouw zei achteraf. Hij had ook geloof ik ook nog twee kinderen zei achteraf dat die eh uh, dat er nauwelijks iets aan hem te merken was geweest en dat is ook typerend voor ambokmakers. Eh uh, mekmadigen zowel in Indonesië als in de moderne gevallen eh uh, de omstanders zijn altijd na afloop verbijsterd het was toch zo naderige jongen of eh uh, ja wel wat stil, wel wat ingehouden en wat gesloten eh uh, maar we hebben eigenlijk helemaal geen aanleiding gehad om te denken dat hij zou doen wat hij heeft gedaan. In ieder geval die ochtend eh uh, nam hij zich weer eh uh, reed in de geleende auto van ik geloof zijn eh uh, schoonvader naar eh uh, twee afgelef, afgelegen boerderijen eh uh, waarvan die de bewoners niet kenden. Hij ehm uh, kwam op het erf van de eh uh, ene boerderij. Kwam hij in 84 jaar een vrouw tegen die die over hobschoot meteen padoes. Schoot de hond dood die op hem af kwam en vermoorde daarna in de ene boerderij eh uh, een aantal mensen die daar aanwezig waren waaronder een 3 of 4 jarig kind. Daar op eh uh, eh uh, lader die zijn eh uh, spullen weer in. Ging naar huis. Was stuif niks aan om te merken. Ging in de middag naar eh uh, zijn eh uh, schoonouders en zat daar een paar uren. Terwijl er niets aan op te merken was. Toen zei hij tegen zijn schoonvader: "Eh uh, loop even mee naar buiten, want eh uh, ik heb net een nieuw geweer gekocht en dat wil ik je even laten zien." Ehm uh, Ze lopen samen naar buiten. Hij opent de kofferbak. Zijn schoonvader zegt nog: "Kijk uit met dat geweer." En pang. Wordt hij zelf al neergeknald. Niet gedood, maar gewond. Hij schiet ook nog zijn schoonmoeder neer. Inmiddels heeft de rijkswacht verband gelegd tussen die eerdere eh uh, moordpartij eh uh, en eh uh, hem. Hij eh uh, reedt weg en wordt achtervolgd. Hij wordt klemgereden op een landweg en voordat eh uh, Sebaim zijn heeft die zelfmoord gepleegd. En ze treffen in zijn wagen een hele batterij aan wapens aan. Eh uh, dat kun je ook wel zien. Eh uh, dat is uh, eh echt een Rambo eh uh, achtige uh, aan ook de Amerikaanse gevallen. Eh uh, er wordt op het op een gegeven moment een zeer zeer zware bewapening eh uh, aangeschaft die mensen kan doden over een breed spectrum dus met eh uh, sniperweren eh uh, epistolen ook. Het is echt eh uh, laten we zeggen het profiel van de warrior van de krijger die de laatste oorlog gaat uitvechten. En natuurlijk in een maatschappij als de onze waar eh uh, de staat zo zeer een geweldsmonopolie aan zich zelf heeft getrokken. Eh uh, daar is die aanboekmaker aan anachronisme een roep uit het verleden eh uh, die betekenis zit er ook altijd in eh uh, ik heb niks met jullie te maken en met jullie wetten en ik zal met jullie afrekenen omdat ik zelf het loodje moet leggen. Dat gaat over het algemeen vooraf in dit soort van gevallen. Nou, dat is het Belgische geval ehm uh, later in het jaar eh uh, heeft er zich in Hungerford klein Engels stadje een geval voorgedaan. Eh uh, dat daar eh uh, op blijkt in de zin van dat het ook om massa moord gaat. Ik geloof dat daar 14 doden zijn gevallen. Dat is niet uitzonderlijk voor dit soort van eh uh, eh uh, gevallen eh uh, zoals Whitman die in 1967 vanaf een toren van een campus in Austin Texas eh uh, begon te schieten die eh uh, maakte geloof ik 22 doden en ook nog eens een 40 eh uh, zwaar gewonden voordat hij eh uh, zelf werd neergelegd. Dus het gaat eh uh, als de aanmokmaker niet snel zelf wordt neergelegd, dan eh uh, gaat hij door met doden te maken. Eh uh, en dan kunnen er eh uh, zeer veel slachtoffers vallen. Ik herinner me een geval uit Korea en een oud politieman die met ruzie bij zijn werk was weggegaan, die een standkund nam en 54 mensen eh uh, overhoopschoot voordat hij zelf werd neergelegd. Nu een eh uh, je zou kunnen zeggen dat eh uh, uh, als je die gevallen naast elkaar legt zijn er toch nog wel heel wat verschillen. Eh uh, je zou kunnen zeggen uh, bijvoorbeeld de Belgische uh, wildrenner die gaat ja, weerloze eh uh, mensen eh uh, kapot schieten in welke op een plek die afgelezen is. Terwijl de wel uh, de Engelse Rambo in Hungerford er echt een show van maakte eh uh, ook in een militair eh uh, vechte uniform was gehuld. Eh uh, en eh uh, kennelijk ook veel meer de de indruk wilde wekken van de militaire actie. Eh uh, dat zie je ook heel vaak bij Vietnam veteranen in Amerika die eh uh, dergelijke acties uitvoeren of er is iets er zit iets er loopt iets niet in alle gevallen maar in een aantal van die gevallen door van een eh uh, laten we zeggen een militaire ideologie hoe vervormd ook zeg maar in onze tijd. Ehm uh, nou dat zijn allemaal zeg eh uh, gevallen van amok in eh uh, bredere zin daar waar je praat over voortgaande moordwoede die niet gestuit kan worden dan door de amokloper eh uh, neer te leggen. Ehm uh, en ehm uh, waarbij eh eigenlijk weinig gespecificeerd is over de keuze van wapens, zou je kunnen zeggen. Hoewel het natuurlijk in het geval van Rambo en ook in eh uh, een aantal andere gevallen gaat om eh uh, ja, vooral omschietuig. En omschietuig dat waarmee heel nauwkeurig kan worden gemikt en je ziet ook in de geschiedenis van veel van die eh uh, westerse amokmakers een eh uh, ja, voorliefde voor wapens en voor eh uh, nou eh uh, met name eh uh, nauwkeurige richtende wapens. Eh uh, en je zou kunnen zeggen dat er wel iets van een eh uh, in Amerika al zeker iets van een eh uh, onderscheid valt te maken tussen etnische groeperingen als het gaat om de keuze van wapens. Zoals Eén van de schrijvers op het terrein heeft gezegd de vreu eh uh, een blanke Amerikaan hoort met een schietuig amok te maken terwijl een zwarte Amerikaan dat met een steekwapen hoort te doen. Waarom dat dan zo zou zijn? Ja, dat is een hele mooie vraag en ook iets om uit te zoeken. Een misschien eh uh, in het psychologische vlak een andere verhouding tot de innerlijkheid, tot de lichamelijke innerlijkheid want wij uh, hebben geleerd met onze sophistication om op zijn halfskleine gaatjes te schieten in onze tegenstanders. Eh uh, en dat is natuurlijk niet overal zo. En het zou kunnen zijn dat eh uh, het bloed en het zien van het bloed en het en het naar buiten komen van eh uh, de lichamelijke innerlijkheid eh uh, bij dergelijke aanvallen dat daar eh uh, toch ook weer een cultuurpatroon in zit en dat lijkt zeker het geval te zijn als we naar eh eh uh, aan ook in de engere zin eh uh, toe gaan. Want eh uh, dan komen we terecht bij een een gedragspatroon dat door de meeste schrijvers op het terrein eh uh, typisch cultureel bepaald wordt genoemd. Eh uh, en dat is tegelijkertijd dan ook een moeilijkheid met het verschijnsel als je kunt zien dat zoveel elementen uit dat gedrag in oost en west hetzelfde zijn dan komt bijna eh uh, iets van de biologische duiding eh uh, op. Er zijn ook schrijvers die zeggen het is gewoon een universeel verschijnsel en die muffelen dan maar die specifieke culturele en sociale omstandigheden eh uh, nege. En daarom is het heel nuttig om naast zo'n laten we zeggen zo'n universele verklaring van het verschijnsel om ook een cultuurspecifieke verschijnsel eh uh, cultuurspecifieke verklaring daarnaast te hebben. En eh uh, ja, dan moet je van de eigen culturele dimensies gebruik maken. Nou, dan komen we terecht bij eh uh, bijvoorbeeld eh uh, gevallen van Amok die in de klassieke Indiase epische literatuur zijn beschreven. En ehm uh, wat je daarin opvalt is eh uh, dat er een zeer specifieke keuze van wapens is bijvoorbeeld en met name eh uh, dat de cris eh uh, bijna een standaard wapen is om amok te plegen. Kijk, als je eh uh, zoveel gevallen naast elkaar legt als ik eh uh, in staat ben te doen. Ik heb eh uh, inmiddels een register van vele honderden gevallen die zich eh uh, in Indonesië hebben afgespeeld. Dan zie je toch wel weer tamelijk grote verschillen eh uh, die ook onder meer met klasse te maken hebben. Eh uh, am dus de cris was bijvoorbeeld een niet alleen een eh uh, wapen maar uh, het was ook betrokken in allerlei rituelen. Het was deel van zeg maar de uh, klassieke kleding uitrusting van niet alleen de adel, maar ook van gewone mensen. een Christoffel lig ik haal hem net uit eh de schede en dan zie je dat het een eh nou in de eerste plaats een heel oud wapen is. Ik zal hem zo direct iets meer over vertellen, maar ik zal eerst vertellen hoe het eruit ziet. Er is een houten gevest met eh uh, inscripties daarin en dan is er een eh uh, ja, een een een lemmet van zeg 10 cm of 30 eh uh, met eh uh, dat eh uh, bochten is in de vorm van een slang die zich kronkelt en dat is de vergelijking die daar ook mee gemaakt wordt. Ehm uh, je hebt de slang in rust en dan is het een rechte kries en je hebt de uh, slang in beweging en dan is het een eh uh, zo'n kries die in een aantal bochten verloopt en steeds eh uh, eh uh, puntige uitloopt en je kunt wel zien dat je daar vreselijke wonden mee kunt maken. Eh uh, het is niet eh uh, een revolver, hè, uh, waarmee je kleine gaatjes aan de voorkant maakt in mensen. Eh uh, maar het is typisch een stekenwapen dat grote wonden achterlaat. Nou, die cris is een eh uh, traditioneel wapen, maar het heeft veel meer betekenissen. Het is een magisch wapen dat de drager beschermt tegen onheil. Er zijn ook geboden verbonden aan de cris eh uh, in India ging altijd het eh uh, de spreuk dat een cris die je eenmaal uit de schede is getrokken daar niet in terug kan zonder dat er bloed bloed is gevloeid. Dat had natuurlijk eh uh, als consequentie dat wanneer iemand eh uh, in woede op in in in in, in in een opwelling de Chris trok dat hij eigenlijk ook al wel was gedwongen om mee door te gaan ja en om daar een aanval mee uit te voeren dat soort van gebod zat er aan vast en verder kreeg ze varie diverse waardenvolle naarmate er meer doden mee waren gemaakt naarmate het meer als strijdwapen was gebruikt ze waren ook eh uh, machtiger naarmate ze ouder waren en vandaar dat het ook eh uh, laten we zeggen dat ze het voortdurend van vader op zoon eh uh, overgingen en dat je in ik ik ben op mijn recente reis in Indonesië in een aantal huizen geweest en daar ben ik steeds verzamelingen christen tegengekomen nog. Ehm uh, terwijl iedereen zegt nou ja, daar wordt niks meer mee gedaan, maar die christen hebben allemaal nog speciale plaatsen in het huis. Hè? He. Nou er is een hele lange traditie met die krisse die eh uh, komen al voor in de 14e en 15e eeuwse eh uh, literatuur uit het gebied. En dan ehm uh, beschermen ze steeds de drager tegen onheil. Eh uh, en bovendien is het in die tijd heel erg eh uh, verbonden. Als je moet denken aan die aan die aan die klassieke Indische eh uh, nou niet de helde epossen, maar meer de romanliteratuur die er in de 14e en 15e eeuw in eh uh, Maleisië eh uh, en in dat heette toen natuurlijk nog geen Maleisië, maar in het Maleisische gebied en in de archipel eh uh, opkwam, dan is die een beetje te vergelijken uh, te vergelijken met onze middeleeuwse ridderromans in de zin dat daar ook altijd een hele dappere eenling eh uh, verbonden is met eh uh, het goede. Ja en dat er een een een een een kwade eh uh, geest is of een kwade strijder is eh uh, en dat het meestal eindigt in een confrontatie tussen die twee. Een goed voorbeeld is daarvan eh uh, de roman van Hang Tuah zeg midden 15e eeuw. Die gaat over een figuur die waarschijnlijk ook wel heeft eh uh, bestaan en die eh uh, geëindigd is als de vlootvoogd van de koning van Malakka. Eh uh, nou die hele levensgeschiedenis van die jongen wordt beschreven en dan wordt er gezegd hij staat op zijn 14e of zo staat hij eh uh, ergens schoon te maken en dan komt er een amokmaker aan. En eh uh, die amokmaker dat is al een beetje een speciaal geval. Eh uh, je denkt van in die klassieke heldenepossen zullen wel alleen maar eh uh, eerbare amokmakers optreden hè uh, om ja eh uh, maar dit is iets wat wij almin of meer als ja een pathologisch geval zouden aanduiden want van die man wordt gezegd hij is eh uh, krom gegroeid hij heeft een bult eh uh, hij wordt daarover voortdurend door zijn omgeving bespot en bovendien heeft hij ook nog een zware koortsaanval en dus in die figuur kun je al verenigd zien wat later eh uh, opkomt als oorzaken hè in de sfeer van eh uh, abnormaliteit in de sfeer van eh uh, koorts dan wel gekte. Eh uh, maar de hoofdmoot van het verhaal bestaat toch uit de confrontatie tussen twee oude strijdmaakkers waarvan er één eh uh, overloopt naar de vijand. Eh uh, hang Jebat geloof ik. Ik weet niet of ik dat juist heb onthouden, maar eh uh, die ook wordt voorgesteld als dapper. Ja? En uiteindelijk het paleis van zijn vroegere vorst, waarvan hij afvallig is geworden, binnendringt en daar moordend rondgaat tot hij in de grote kroningszaal terechtkomt. En daar stelt Hang Tuah zich voor de koning en beschermt hem. Eh uh, en iedereen vlucht weg uit die zaal en zij blijven met zijn tweeën over. En dan wordt er gevochten. En eh uh, terwijl eh uh, die indringer wordt aangemerkt als iemand die het moordend eh uh, is rondgegaan met in, inzet van eigen leven. Eh uh, is er dan in die zaal is er ineens een soort van tussen het gevecht door een soort van debat over eh uh, eerbaarheid en over eer en over moed eh uh, en uiteindelijk en daar misschien perzij elkaar eh uh, ook tussendoor en eh uh, zeggen van jij bent laf. En dan uiteindelijk wordt het uitgevochten en wind hangt toe aan een steeks en zijn tegenstander dienen. Nou, dat is een klassiek eerbaar geval zou je kunnen zeggen. In ieder geval is duidelijk dat in eh uh, de 14de en 15de eeuwse publicaties Amok eh uh, vooral wordt gezien als een vorm van eerbaar gedrag, ja, waarbij het eh uh, aan de eer toevoegt dat je je eigen leven inzet. En dat is in een tijd dat de islam in het gebied nog niet is verschenen, hè, eh, en de islam eh uh, maakt een punt van de jihad, de heilige oorlog op een gegeven moment en ook die inzet van eigen leven weer terugkomt als thema, maar dan beërf je eh de hemel mee eh uh, je kunt zien dat dat eh uh, voor wat betreft het patroon van klassieke amok niet een erfenis is van de islam, maar dat het eh uh, eh uh, al daarvoor in het gebied aan aanwezig was. En ik heb de bronnen nog wat verder terug eh uh, gevolgd. Er is een eh uh, ja, een heel uitgebreid overzicht van publicaties door de tijden heen te vinden in een heel kurieuze Engels boek, Hobson Jobson eh uh, dat eh uh, aan het begin van deze eeuw is eh uh, verschenen en daar wordt gesuggereerd dat de afkomst van de term uit Voor-India is. En eh uh, ik denk ook dat het woord amok in het Engels en in het Engelse spraakgebruik meer uit eh uh, India en Voor-India afkomstig is dan uit eh uh, Maleisië, want dat hebben de Engelsen pas in de 19e eeuw verworven en in Indiaans zaten ze al eerder. Ehm uh, als je goed kijkt zie je dat het ook eh uh, in bepaalde streken in eh uh, India traditioneel ook al voor voorkwam. Maar dan vooral dus in de ter, uh, in termen van een cultureel gestileerde, cultureel gesanctioneerde, goedgekeurde eh uh, strijdwijze. En wat dat betreft zijn er al van heel oudse zijn er twee vormen eh uh, bekend één is een collectieve vorm van een groepje of een groep en dat kan zoals ik, zo, ik zal aantonen echt een hele grote groep zijn. Eh uh, en ehm uh, een individuele vorm. Beide hebben ze te maken met het eh uh, vormen van een voorhoede in zeg maar klassieke strijdwijze. Eh uh, zeg maar de uh, figuren die er het eerst op afgaan en die eh uh, als het ware een eh uh, levend wapen vormen tegen de tegenstander dat ook heel gevaarlijk is want eh uh, zij zetten gewoon rücksichtloos het eigen leven in. En het is bekend dat de forsten van Malakka alle in de 14e en 15e eeuw groepen eh uh, Bourginese had jij eens eh uh, in dienst hadden? eh voor het geval zij oorlog moesten voeren. En dat waren mensen die gewoon ja soms 10, soms 20 twinti, 20 jaar eh uh, delaat maakten van de hofhouding en een dagelijkse vechttraining kregen en eh uh, daar zat ook religieuze kanten aan. In die tijd was het eh uh, vooral hindoeïsme in dat gebied. Ehm uh, ze en en dan als er oorlog gevoerd moest worden dan werden zij eh uh, kregen ze een religieuze voorbereiding eh uh, werd de hoofdhuid met eh uh, kaalgeschoren de uh, wenkbrauwen werden afgeschoren. Eh uh, ze werden ze kregen rituele wassingen. Eh uh, ze namen bepaalde bedwelmende middelen, in. opium is een eh uh, van iets wat ze innamen, maar ook wel Ravolfia ehm uh, zodat ze helemaal toebereid waren op het opofferen van hun eigen leven. Daar waar ze dan die 10, 20 jaar voor betaald. Dat was dus een voorhoede. En dan had je ook al in die tijden individuele gevallen zoals ik er net het geval van eh uh, Hangtuen heb genoemd, eh uh, individuele krijgen. Nou, in onze bronnen kom je dat soort van dingen al tamelijk eh uh, veel tegen. Er is de anekdote over een eh uh, forst van Mediava die op een gegeven moment ook in de 14e 15e eeuw wordt overwonnen die in het nauw komt te zitten met eh uh, 5000 van zijn mensen, mannen, vrouwen en kinderen. En men besluit zichzelf dood te vechten. Eh uh, eerst worden alle vrouwen en kinderen gedood eh uh, omdat men niet wenst dat die in de handen van de tegenstander vallen en vervolgens vecht de rest zich dood. Nou, van dat soort van massale slagpartijen in die zin eh uh, zijn er niet zo heel veel, maar ze zijn wel heel beroemd in het gebied. En eh uh, ja, worden eh uh, ook als voorbeeld van eerbaarheid en van een eerbare dood sterven gezien, geen overgave. En dat is natuurlijk ook eh uh, scherm zeg maar een element dat door de eeuwen heen het gedrag van de almok maken doorloopt. Hij eh geeft zich niet over, hij vecht zich dood. Ja, dus de klassieke verhalen uit de voorkoloniale eh periode. Er is niet zo goed op te maken uit die bronnen in welke omvang eh Amok nu voorkwam en in welke vormen eh uit die tijd. Want je hebt eh erg te maken met geromantiseerde eh literatuur. Je hebt ook te maken met een heel omvangrijke eh mythologie eh uh, er zijn bepaalde heldere beelden in betrokken. Eh uh, en die zijn heel oud. Ongetwijfeld. Eh uh, en die kun je misschien als je uitgebreidere bronnen onder onderzoek eh uh, doet nog wel verder terug eh uh, aantreffen dan de 14e en 15e eeuw. Uh, de Chinezen hebben bijvoorbeeld in de 10e eeuw, 11e eeuw daar in die tij, in die, die gebieden rond eh uh, getrokken. Ik heb wat bronnen onderzoek daar eh uh, naar gedaan. Maar ehm uh, daar valt niet zo verschrikkelijk veel uit te halen. Een deel van eh uh, het volk van de bevolking van Indonesië is uit Zuid-China gekomen. Maar eh uh, het is echt een smeltkroes. Er worden meer dan 200 talen in het gebied gesproken. Eh uh, er zijn ook groepen die uh, heel wijt verschillen eh uh, in afkomst. Er zijn eh uh, negen volken in eh uh, Indonesië. Er zijn Maleise volken en er zijn natuurlijk ook eh uh, eh uh, die eh uh, delen van de bevolking die uit voor India zijn gekomen, Tamils bijvoorbeeld, met name in Maleisië. Dus eh uh, het is heel erg gemengd en vandaaruit is het ook heel moeilijk te bepalen waar nou eigenlijk de roots liggen van dat gedrag had nog wel iets uit de hindoe eh uh, literatuur te halen die eh uh, zo vanaf de 8e eeuw in dat gebied eh uh, opkomt. Maar het zijn allemaal maar tamelijk vage verwijzingen. Eh uh, het verhaal wordt pas duidelijker in ieder geval duidelijker leesbaar voor ons en eh uh, duidelijker te achterhalen wanneer de portugese in het gebied verschijnen. Ehm uh, en die zijn er al tamelijk vroeg omstreeks eh uh, eh uh, 1480 1490 Vasco da Gama eh uh, Pinto en daarna komen er een heel hele serie van die eh uh, Portugese eh uh, zeevaarders en die eh uh, rapporteren eigenlijk al heel vroeg over eh uh, Amok aanvankelijk gebruiken ze de term niet maar zo eh uh, rond 15 10 wanneer eh uh, Albuquerque eh uh, Malakka inneemt en dat is eigenlijk de eer, het eerste gebied dat de Portugezen echt innemen voor die tijd drijven ze al in de handel. Eh uh, dan komt ook de term Amukos op, hè, uh, een Portugese verbastering van een woord dat kennelijk al eh uh, in het gebied wordt gesproken. Ehm uh, dan is het denk ik ook tijd om iets nader te zeggen over de betekenis van amok eh uh, in het Indische taalgebruik. Je moet je realiseren dat het om een hele algemene term gaat. Dat eh uh, het een algemene aanduiding is van razernij of van voortwoede of met grote eh uh, drift aanvallen. Een storm kan amok plegen. Een een een buffel kan amok plegen op amok maken of amok lopen. Eh uh, die tweede term, het werkwoord erachter dat eh uh, wil nog eens, wel eens verschillen. De Nederlanders die gebruikten in de 17e, 18e eeuw amok spuwen, amok spugen, omdat er heel vaak schuim op de mond van amokmakers is te zien. Eh uh, amok lopen refereert natuurlijk aan die grote be bewegingsdrift van aanmokmakers die eh uh, maar voorteiden door de straten en die ja eh uh, nou alles op hun weg vermoorden en verdielen wat ze tegenkomen. Dus die termen eh uh, die gaan wel wat eh uh, ja, verschuiven in de loop van de van de tijd, maar in het Indische taalgebruik is het een hele algemene term. En er is natuurlijk een zeer uitgebreide mythologie om eh uh, gemaakt. Klassieke Amokmakers, daar gaan de daden van eh uh, over op van generatie op generatie. Dat wordt wet in die eh uh, uh, traditie natuurlijk vooral over verteld, want er was, waren heel weinig geschreven bronnen, dus het was vooral een orale traditie waarin de mythologie van de Amokmaker werd overgedragen. En daarin was het ja, steeds een ongrijpbare held eh uh, vaak uitgerust met een magisch wapen, de Kris hè, dus eh uh, en onkwetsbaar. Als je in de mythologie daarover kijkt, dan eh uh, zie je dat de klassieke Amokmaker die ontsnapt ook. Die legt over het algemeen niet zelfs het lootje eh uh, die ehm uh, uh, vecht wel met volle inzet, ja. Maar juist in zijn razernij eh uh, legt hij iedereen om zich heen neer en maakt zich dan eh uh, uit de voeten en kan vaak zelfs vreselijke wonden oplopen en dan toch doorvechten. Dus een hele hoop daaromheen is betrokken met de mythologie van onkwetsbaarheid. Vandaar ook een hele hoop rituelen die eromheen zaten. Eh uh, de gevechtsvoorbereiding, het bidden, eh uh, eh uh, magische eh uh, amuletten meenemen. Ehm uh, nou, zo waren er zijn er eigenlijk allerlei regels omheen geweest die je zo langzamerhand uit de mythologie eh uh, gewaar wordt. Dus er is wel degelijk een ja, daar zit daarin toch een soort van culturele stijlering van dat gedrag die veel verder gaat dan wij aan denken als je aan aan uitzinnige moordwoden denkt. Het is ook opmerkelijk dat die klassieke amokmakers dat die zo goed bij hun verstand lijken te zijn. Ze voeren debatten tijdens het vechten. Clifford, een eh uh, Engelse eh uh, koloniaal die eh uh, meegeholpen heeft bij het koloniseren van Malakka, Maleisië in de 19e eeuw, tweede helft van de 19e eeuw in Perak bijvoorbeeld. Die zegt ehm uh, van uh, die die geeft het eh uh, voorbeeld van een eh uh, man die op een gegeven moment amok maakt en de aanleiding is zijn vrouw eh chef hault hem te sarren en hem uit de lokken en hij geeft haar een steek. En nadat eh uh, zij is gevallen, eh uh, gaat hij eh uh, verder door in zijn omgeving. Je ziet dit heel vaak wanneer de eerste doeye is gevallen, wanneer de eerst het bloed heeft eh ge, uh, ge, gevloeid, dan komt de razernij pas goed naar buiten. Maar hij daagt steeds nieuwe tegenstanders uit. Vecht nou eens met me. Jullie zijn allemaal lafbekken omheen en zo gaat hij moordend eh uh, rondten in zijn omgeving. Een Clifford die zegt ook: "Ja, het eh uh, hoort typisch bij het malaise man patroon." Eh uh, hij zegt ook eh uh, in al die gevallen die ik heb waarvan ik heb gehoord is er nooit één vrouw geweest die amok heeft gepleegd. Eh uh, moet ik zeggen dat ik er één of twee ben tegengekomen die daar wel op lijkt maar in ja in het grote aantal gevallen gepleegd door mannen is dat maar een hele erg, hele kleine minderheid. Je zou dus je kunt dus zeggen het is verbonden aan een eh uh, patroon van mannelijke dapperheid dat dan ook nog op een specifieke manier moet worden ingevuld. En dat natuurlijk ook verbonden is met ja al die klassieke vechttactieken die je in het eh uh, gebied hebt eh uh, en waar steeds lokale vormen van zijn. Madura eh uh, waar geloof ik de Pantjak Silak vandaan komt. Ik weet niet enzoof ik het nou juist uitspreek, maar er zijn allerlei eh uh, vechttechnieken en de manier waarop die in elkaar eh uh, zitten laat ook zien dat het gevecht aanvankelijk eh uh, heel erg gestileerd was. Ja? dat er bepaalde voorwaarden aan waren eh uh, verdon eh uh, verbonden. En dat doet nou ook denken aan eh uh, de eh uh, Japanse strijdwijze. De hoe heten ze de samurai die ook hun eigen leven op een bepaald moment opofferen. <coughs> dat soort van bepalingen zit er ook in de klassieke gedragspatroon van Amok. Eh uh, je kunt bovendien zien dat wanneer het verbonden is met eerbaarheid ja dat dan natuurlijk ook een eer moet zijn om te verliezen eh uh, en om terug te winnen door deze daad eh uh, te plegen. En ehm uh, dat maakte dat eh uh, Amok in deze vorm in die eerbare vorm eh uh, een kenmerk was van een bepaald soort van ridderlijkheid die je ook wel kunt eh uh, vergelijken met middeleeuwse eh uh, ridders eh uh, je kunt ook zien dat door die hele ges uh, geschiedenis in Indonesië heen dat de, dat voortdurend een tamelijk groot gedeelte van de eh uh, amok gevallen is voorgekomen in hofkringen. En dat het heel vaak opvolgingskwesties eh uh, betrof of opzij gezet worden. Eh uh, eh uh, maar dat speelde eh uh, eer speelde natuurlijk een heel belangrijke rol daarbij. Er is één heel klassiek eh uh, uh, geval van amok eh uh, van dat zich laten we zeggen in de 17e eeuw in op Java heeft afgespeeld aan een hof waar een eh uh, een sultan ehm eh uh, uh, op een gegeven moment een page, een jongen van 15 jaar een tik tegen zijn voorhoofd geeft omdat hij weigert eh uh, omdat hij niet eh uh, voldoende gehoorzaamt. En die eh uh, page Die steekt de first dote. Eh uh, en waarom is dat nu eh uh, eh uh, de verklaring die daarbij wordt gegeven en die zoveel koloniale ambtenaren ook te horen hebben gekregen. Wees voorzichtig en sla en inlander nooit tegen het voorhoofd, want dat is een dodelijke belediging. Zo zie je dat eh uh, zeer bepaalde uitlokkende tekenen eh uh, waren om tot amok over te gaan. deze eh uh, kregen vanaf het begin eh uh, van hun eh uh, tocht in de Indische Archipel te maken met eh uh, amokmakers. Maar eigenlijk voornamelijk eh uh, indirect. Ehm uh, je kunt zeggen dat het een getraspatroon was dat vooral ehm uh, binnen de cultuur van het gebied eh uh, een bepaalde rol had. En ook wel in zekere zin functioneel was op een bepaalde uh, manier. Zoals de Vereeu, één van de belangrijkste schrijvers op het terrein zegt, ehm uh, het maakte de mogelijkheid van amok maakte aan eh uh, eh de mensen eh uh, duidelijk dat er grenzen eh uh, waren gesteld aan de conformiteit. En uh, ja, in de Indische traditie, en dat is ook al heel uh, oud, ging de conformiteit aan uiterlijke gedragspatronen die passend waren bij je sociale rol, je sociale positie, ging heel ver. In de zin van dat je je in een bepaalde sociale positie uh, op een bepaalde manier had uh, te gedragen, anders dan was je al heel gauw in overtreding. En dat is ook al heel oud en als het natuurlijk ging om hoog versus laag, het was een hele erg het waren hele hiërarchisch georganiseerde maatschappijen de meesten. Ehm uh, dan ehm eh uh, uh, zette dat ook een grens aan de machtsuitoefening door magistraten. Hè, door eh uh, chiefs, door eh uh, de adel. Er was altijd iets van eh uh, eh uh, je moet machtsmisbruik eh uh, verdragen totdat de beker is vol gedaan. En daarvoorbij eh uh, wordt die bijna absolute wet ineens opgeheven en kun je een eerbare amok lopen eh uh, ook tegen een hogere die eh uh, machtsmisbruik gepleegd heeft. En dat soort van gevallen dat loopt ook zeg maar eh uh, van dat komt je al in de 14e en 15e eeuw tegen en het loopt eigenlijk door tot in de 20e eeuw eh uh, dat er dergelijke gevallen eh uh, voorkomen en ook onder het koloniale bewind. Eh uh, ik heb veel met oud-Indiërs gasten gepraat over eh uh, eh uh, dit soort van dingen. En iemand heeft mij het geval verteld van iemand die eh uh, bij een tabaksfirma werkte een eh uh, Jaffaan die heel eh uh, nou laten we zeggen eh uh, nauw gezet was en heel ehm uh, ja, zich heel goed bewust van zijn positie, ook van zijn ondergeschikte positie. Maar die op een gegeven moment tegen een eh uh, ja, iets aanloopt waarbij die men onrechtmatig te zijn behandeld. Eh uh, dat zet zich in hem vast en eh uh, het einde is eh uh, dat hij eh uh, de roep afgaat terwijl hij tot dusver een heel vreedzame man was geweest eh uh, en 3 mensen ombrengt ineens. In Vlaagkenelik heeft de beker vol gedaan. Hij heeft zoveel moeten slikken eh uh, ja, dat nu het punt is eh uh, gekomen voor een grote afrekening. Dat soort van gevallen loopt door de hele Indische traditie. Als ik zeg de hele Indiase traditie dan bedoel ik niet. Het was algemeen kenmerkend voor het gebied, want het is ook weer gelimiteerd tot bepaalde volkeren. Eh uh, die uh, kwam het natuurlijk bij in uh, vreedzame landbouwgemeenschappen veel minder eh uh, tegen als in eh uh, onder jagersvolkeren of onder eh uh, handeldrijvende volkeren. Vooral ook omdat die veel meer in aan, uh, aanraking kwamen met andere culturen en er zich daar ja film meer aanleidingen voordelen ook om eh uh, amok te maken. Dus wat je al wel vroeg kunt zien dat is dat het in bepaalde gebieden voorkomt. En eh uh, dan vooral ook in die gebieden waar eh uh, het eh uh, van belang is om eh uh, strijdbare te zijn omdat eh uh, laten we zeggen de de de grenzen van het gebied voortdurend worden bedreigd. Je moet wel eh uh, je moet zien dat eh uh, van oudsher eh uh, dat er daar wel in in de archipel bijvoorbeeld dat er bepaalde machtscentra waren. Er is in de 8e en 9e eeuw een heel groot rijk op eh uh, Sumatra geweest. Er zijn grote rijken op Java geweest, maar voor het Merindael gingen het toch om eh uh, kleine eh uh, staten. Ja, en dan kun je nog aanhalingstekens zeggen bij eh uh, het woord staat eh uh, omdat er eigenlijk nauwelijks sprake was van gecentraliseerd wezenlijk gezag eh uh, de vorst had voor, voor, vooral een decorumfunctie en heel vaak lag de wezenlijke macht bij de chiefs eh uh, daaronder. En dat was ten aanzien van een machtsevenwicht in zulke staatjes natuurlijk een heel eh uh, ja, labiele toestand intern ook al waarin voortdurend coalitie speelde binnen eh uh, heel vaak erf opvolgingskwesties eh uh, eh uh, waren. En er zijn een groot aantal gevallen bekend waarin amokpartijen eh uh, zijn gemaakt aan aan hoven eh uh, vanwege vermeende eh uh, successies. Eh uh, ja, een Karin een verhaal van Doeyer, een Nederlandse arts in de 70 jaren van de vorige eeuw, dus toch tamelijk laat, die eh uh, bij een eh uh, feest is geweest ter gelegenheid van de troonsopvolging van één van de vorsten Domoe op Java, die 's nachts eh uh, terugkomt eh uh, en die net in bed ligt wanneer die wordt geroepen, teruggeroepen naar dat hof. En hij komt eraan en brengt er een enorm bloedbad te aangericht, want één van de neven die minder eh uh, uh, rechten hebben op de troonsoopvolging heeft eh uh, amok gemaakt eh uh, en zo een grote afrekening eh uh, gemaakt. Nou, dit soort van dingen kom je ook al veel eerder uh, tegen. De Nederlanders eh uh, intermedieerden in omstreeks 1630, 1635 eh uh, in een conflict dat er op Madura is en kiezen natuurlijk een zeer bepaalde zijde zoals ze steeds hebben gedaan. Eh uh, en ehm uh, de partij aan binnen zijdes zich scharen verliest en eh uh, het gebeurt dat zij eh uh, de forst aan boord van één van hun schepen moeten nemen compleet met zijn gevolg. En terwijl ze daar in eh uh, compauw zitten ehm uh, ziet de forst door het raam schepen naderen en hij eh uh, ziet er in de schepen van de de Tempreden en die hem heeft eh uh, verslagen. Het is ook nog zijn broer. En eh uh, denkt dat hij verraad heeft door de Nederlanders en begint aanmok te maken. Nou, dit eh uh, deze anekdote wordt een eh uh, een eeu later en dat is ook wel weer kenmerkend voor de verschuivende mythologie die er om dit soort van anekdotes is op een heel andere manier eh uh, verteld. Meneer Olivier die reist reist omstreeks 1830 in de archipel rond en eh uh, die eh uh, vertelt dit verhaal na, maar het is in het Nederlands helemaal veranderd. Nu is het zo dat de kapitein, de Nederlandse kapitein van het schip zich eh uh, vergrijpt aan één van de hofdamens of één van de vrouwen van de sultan en dat er daarom amok wordt gemaakt. Eh uh, en daarna kun je ook al eh uh, gelijk zien dat eh uh, je er iets is met de westerse bronnen, hè, met de manier waarop westerlingen daarnaar kijken. En eh uh, eentand is natuurlijk praten over hoe het inheems lag en hoe het eh uh, met de traditie is verweven. Ehm uh, je krijgt daar met eh uh, het uh, geringe aantal eh uh, bronnen, betrouwbare bronnen uit het gebied zelf krijg je daar toch maar een tamelijk beperkt eh uh, beeld van. Ik denk ook dat een eh uh, goed onderzoek naar de inheemse traditie van Amok in de archipel alleen maar door iemand uit het gebied zelf eh uh, kan worden gedaan. Eh uh, mij interesseert vooral eh uh, hoe Westerlingen daarnaar hebben gekeken. Ja. Ehm uh, hoe ze daarin verschillende tijden naar hebben gekeken en waarom ze daarop een andere manier naar zijn gaan kijken. En dat heeft zowel te maken met de verandering van hun positie als kolonizator in dat gebied als ook op eh uh, met veranderingen in eh uh, eh uh, ja, het westerse eh uh, perspectief op dit soort van gedrag. Eh uh, en dat heeft weer te maken met eh uh, ja de hele conceptie van hoe de persoon in elkaar zit met de verhouding tussen ratio het verstand en de emoties eh uh, en veranderende ideeën over eh uh, de aard van de gekte MUZIEK